In de hoofdstad Tripoli werden zware explosies gehoord. Volgens ooggetuigen staat een radarcomplex in brand... dat al eerder het doelwit van luchtaanvallen was. Door de situatie in Japan kunnen auto's in bepaalde kleuren... voorlopig niet worden besteld. Een fabriek van het Duitse chemieconcern Merck... waar het pigment eh, Cerelic wordt gemaakt... ligt in de buurt van de kerncentrale Fukushima. De fabriek werd geëvacueerd vanwege de problemen met de centrale. Het is de enige fabriek ter wereld waar Cerelic wordt gemaakt. Het pigment wordt gebruikt om autolak op een bepaalde manier te laten glanzen. Autofabrikanten zoals Chrysler, General Motors en Ford... kunnen voorlopig auto's in sommige varianten zwart, rood en enkele andere kleuren niet meer leveren. Hervatting van de productie gaat zeker nog vier tot acht weken duren, zegt fabrikant Merck.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 Volgens de NVM doen mensen ook steeds meer moeite om hun huis te verkopen. Veel huiseigenaren geven hun huis en vaak ook de tuin een zogeheten opleukbeurt om het pand aantrekkelijker te maken voor kopers. Toen besluit het weer veel bewolking met hier en daar regen en een graad of acht. Dit was het NOS journaal. ANWB Verkeersinformatie files door werkzaamheden vandaag de dag. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Afrit Buntschoten en Afrit Soest 5 kilometer. Op de A27 Gorkom richting Utrecht tussen Knopend Lunette en Knopend Rijnzweert 2 kilometer. Op de A28 Utrecht Zwolle tussen Leusde Zuid en Leusde 2. En de andere kant op op de A28 richting Amersfoort bij Amersfoort 2 kilometer.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 Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie is er eerder weg, Mohammed Gaddafi of Hans Hille? Het is natuurlijk onvergelijkbaar, maar de overeenkomst is toch wel dat ze beiden onder vuur liggen en de voorpagina van de kranten beheersen. U begrijpt het al: Libië en ons buitenlands beleid. Daar hebben we het vandaag over. Drie gasten hebben we vanmorgen. Frans Timmermans, buitenlandwoordvoerder van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben aan tafel Wouter Kolmees, financieel specialist van D66. Met u gaan we natuurlijk ook praten over Europa, over de euro. Ook daar is het nog steeds crisis. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. Koolmees. En naar ons onderweg is Henk-Jan Ormel, buitenlandwoordvoerder van het CDA. Hij zal zo bij ons binnenkomen. En wilt u ons zien, dan kan dat. Kijk even op troskamerbreed.nl ja, de kranten van de zaterdag vandaag. In de Volkskrant, maar ook in Trouw bijvoorbeeld... staat een bericht dat uh, afkomstig is van onze collega's... van het VPRO-programma Argos, dat direct na onze uitzending is. Waaruit blijkt dat de kerncentrale in Borselen meermalen aan een ramp is ontsnapt. Een oud-hoogleraar elektriciteitsvoorziening, Kees Andrides noemt uh, daarin ernstige incidenten... waarbij men door het oog van de naald is gekropen... en gered is door toeval. Nou, gezien de... Uh, discussie over uh, kerncentrales en dat wat er in Japan gebeurd is... is dat natuurlijk een onheilspellend en uh, verontrustend uh, bericht. Uh, meneer Timmermans, hoe, hoe uh, weegt u dit? Hoe ernstig is dit? Um, deze incidenten waren bekend uh, bij de Kamer. Het is in 86 en 87 uh, gebeurd. Uh, die waren inderdaad ernstig. Uh, maar naar aanleiding daarvan is Borstelen ook voor 400 miljoen euro verbouwd. En wat toen is gebeurd, zou nu niet uh, meer kunnen gebeuren. Wat onverlet laat dat kernenergie weliswaar schoon is, maar ook met risico's omgeven. Ja, als u het zo zegt, dan, dan zegt u het bijna schouderophalend aanvaardbare risico's. Nou, nou, kijk, als die kerncentrale er nog zo bij had gelegen... als in 1986 hadden we een zeer ernstig probleem. Uh, op dit moment is het een relatief uh, veilige kerncentrale... vertelt uh, Diederik Samsom, die er echt verstand van heeft. Um, en um, ja, uh, hij zegt er ook wel bij, kernenergie is niet zonder risico's... Bouter Koolmees, hoe kijkt u daarnaar? Nee, ik sluit me hier grotendeels... Aan de hand van dit verhaal. Ik sluit me hier grotendeels bij aan. Ik heb ook even net gebeld met mijn woord voor de Stientje van Veldhoven. En, uh, ja, het was bekend, de, de, de incidenten uit 86, 87. En ook laatst heeft minister Verhagen nog uh, toegezegd dat hij uh, de bestaande borstelen nog eens goed gaat, tegen dicht gaat houden ook naar aanleiding van de incidenten in Japan. Dus... Ja, er komt, ja, er komt een een Europese stresstest en ja. daar gaat Borselen ook... Uh, ja, inmiddels ook bij ons aangeschoven Henk-Jan Ormel van CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, wij praten naar aanleiding van het verhaal in de Volkskrant vandaag... Borselen meermaals ontsnapt aan ramp. Uh, uh, dat is een verhaal wat straks na onze uitzending... bij onze collega's van het VPRO-programma Argos uh, naar buiten zal komen. Uh, er blijken ernstige incidenten geweest te zijn in de kerncentrale Borselen. Kijkt u daarnaar? Um, ja, ik kom net uit de file van de Zeker. A1, want ja, die was afgesloten. Daar is het ook heel gevaarlijk. Uh, maar maar uh, minister Verhagen heeft dus een uh, stresstest aangekondigd. Uh, wij doen mee met de Europese stresstest. Dus daar zal uh, dit verleden zal er ongetwijfeld ook in meegenomen worden. Ja, dat klinkt dan zo geruststellend. Er komt een stresstest, dus dat wordt allemaal onderzocht. Maar als we daar nou even naar kijken, die stresstest is niet verplicht... Uh, het gaat nog misschien wel een jaar duren voordat de richtlijnen voor die test zijn opgesteld. Intussen komt er natuurlijk een enorme lobby op gang om die richtlijnen te verlagen. Wat stelt zo'n test nou eigenlijk helemaal voor, meneer Colmes. Ja, eerst, ik ben geen expert op dit gebied. Maar uh, als er dus zulke incidenten gebeuren als in Japan ernstige incidenten en allemaal weer met als neus op de feiten worden gedrukt, dat het. Echt een risicovolle uh, uh, energieopwekking is. Ja, uh, en, en even voor de goede orde: hoorden wij zojuist van onze VPRO-collega. Het gaat hier om hetzelfde soort centrale als in Fukushima, Japan. Uh -huh. uh, uh, de incidenten die er zijn geweest, zonder aardbeving, zonder tsunami, zijn ook dezelfde incidenten. Ook daar lagen die splijtstaven bloot. Dus het gaat om ernstige incidenten. Ja, het zijn zeer ernstige incidenten. En daarom zijn die veiligheidsmaatregelen die genomen worden... ook zeer streng. En dat is ook heel erg terecht dat dat, dat gebeurt. Maar ik, ik kan gewoon niet zo goed beoordelen... Uh, vanuit mijn kennis en achtergrond... Uh, of dat nu voldoende is of niet. En, en die stressdassen zijn aangekondigd. Vragen heeft aangekondigd serieus naar te gaan kijken. En ik ga er toch vanuit dat dat heel serieus gaat doen. Het blijft natuurlijk fijn dat, dat kernenergie riskant kan zijn. Ja. Dat hebben we nu in Japan gezien. Uh, we weten ook dat het een soort schone vorm van energie is, maar het heeft ook grote nadelen en in die afweging uh, zal je dat ook mee moeten nemen. Nou, schoon noemt u het, maar er blijft toch bijvoorbeeld afval over, ja, maar, maar, als waar als we ik, in geen duizenden ja, jaren vanaf komen. Maar uh, ah. je kan heel veel energie opwekken zonder dat, dat het, uh, het uh, klimaat belast in de zin van CO2-uitstoot en broeikas-effect. Ja. Dus dat, dat, dat is de aantrekkelijkheid van de energie. De nadelen zijn ook heel groot. Toch dan nog heel even, Duitsland heeft bijvoorbeeld gezegd... naar aanleiding van wat er in Japan is gebeurd... we sluiten er gewoon een paar. Dit risico nemen wij niet... In dan Duitsland is party. al een hele lange discussie aan de gang. De kerncentrales zouden worden gesloten. Deze regering, in tegenstelling tot de vorige regering... zei, nou, we laten ze nog wat langer open. Maar nu dat in Japan is gebeurd... zijn ze eigenlijk op precies dezelfde positie terechtgekomen... als de vorige regering en zeggen ze, we gaan ze toch sluiten. Ja, maar dat zou misschien voor Nederland... want zoveel energie hebben we niet vanuit Borselen. Dus je zou ook kunnen zeggen, safety first, we gooien hem dicht. Maar dan moet je ook op basis van objectieve gegevens uh, uh, oordelen. En daar is die stresstest natuurlijk wel nuttig voor. Meneer, Or Meneer Ormel, u wilde wat zeggen? Ja, uh, ik, ik, het is goed dat er een stresstest is. En ik begrijp heel goed dat, uh, dat mensen bezorgd zijn. Zeker als deze berichten weer komen. Nee, er moest overigens, dat is gisteren na afloop van de Europese Raad in Brussel... is dat bekend geworden. Er werd overigens wel bijgezegd dat hoe die test er precies gaat uitzien... en hoe streng die is dat dat nog moet worden, vastgesteld. Ja you <laughs> Ja, en uh, ik denk dat ook heel goed is dat we het Europa breed doen. Want uh, we praten nu over borstelen, maar in Doel staan ook kerncentrales... en dat ligt maar een paar kilometer verder. We halen ook uh, energie uit Frankrijk, die ook door kernenergie wordt opgewekt. Het alternatief, waar Timmermans het ook over heeft... Uh, werkt ook vervuilend, wat uh, kolencentrales doen voor ons klimaat... voor CO2-uitstoot. Uh, dat is ook belastend. Uh, de, dus dat wij daar goed over nadenken en goed over praten... hoe wij onze energievoorziening... In de toekomst zien in Europees verband, dat is belangrijk. Maar uh, uh, afsluitend wat dit betreft... Uh, de, de minister van Economische Zaken, het departement wat nu anders heet... waar uh, de heer Verhagen zit, die heeft gezegd... dat wij in principe toch de route gaan in Nederland... om voorbereidingen te treffen voor een nieuwe centrale... te beginnen in 2015 met die voorbereiding. Vindt u dat dat eigenlijk nou toch in een ander daglicht gezien moet worden? Het is uw partij... Ja, nou, wij moeten uh, die voorbereidingen gewoon doen. En we kunnen natuurlijk, voorbereidingen kun je op elk moment, kun je die ook aanpassen. En daarom is het goed dat we gebruik maken van de nieuwste gegevens. Onder andere wat we nu in Japan zien. En ook wat we dan horen wat er in Europa gebeurt met uh, kerncentrales. Je mag toch hopen dat wat nu ja, gebeurd is, misschien de mensen stimuleert... om toch weer sneller over te schakelen op duurzame energie. Ja, Echt duurzame energie. En dat is geen kernenergie. Dat moeten we toch vroeg of laat. Laten we er dan eerder mee beginnen. Dat, dat is uiteindelijk het beste, plus besparen zodat we minder energie gebruiken. Want we gebruiken gewoon veel te veel. Oké, okay. okay. nou goed, we praten straks uh, uitgebreid verder. En uh, dit verhaal over die kernenergie is dus ook na twaalf uur bij de VPRO in Argos te horen. Maar voordat we over Libië en het buitenlands beleid en de rol van Nederland daarin uh, verder gaan, kijken we natuurlijk even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Revolutie in de Arabische wereld, nucleaire ellende in Japan, Europa in geldproblemen. Je zal in deze barre tijden maar minister van Buitenlandse Zaken zijn. Daar heb je het hartstikke druk mee. Logisch dat je dan niet altijd je telefoon aanneemt. Doe met uh, Jan Kees. Ik probeer het zo nog wel eventjes. Uh, misschien kun jij mij ook terugbellen. Ze bellen wat af met elkaar, die ministers. Maar dat iedereen dat telefoonverkeer zou kunnen volgen, dat was toch eigenlijk niet de bedoeling. Kennelijk is daar iets uh, niet, niet goed gegaan. En ik zal er nog eens goed naar gaan kijken dan. Er is iets niet goed gegaan, daar lijkt het wel op. Waarmee we ook de evacuatieflop op het Libische strand wat beter begrijpen... met zo'n telefoon heb je geen lek in je organisatie meer nodig. Ja, voorzitter, dat is echt klinkklaar onzin. Inderdaad, laten we geen appels aan peren koppelen. Maar er bleef dan ook werkelijk niks geheim van dat evacuatiefiasco. Zo weten we nu dus dat onze militaire inlichtingen en veiligheidsdienst... het loket ook in oorlogstijd op zondag dicht houdt. Is er tenminste één instituut in Nederland dat de zondagsrust nog respecteert? Wij passen er ons gewoon voor om in die regio onze nek uit te steken, ons te laten rommelen in een oorlog die langer duurt die we niet willen. Dat was de woordvoerder van de PVV. De partner die het kabinet steunt tot de grenzen van het gedoogakkoord. En rommelen in een oorlog hoort daar niet bij. Ook andere partijen verheugen zich niet op de bommen en granaten die gaan komen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, geef mij maar gewoon het vuurwerk op oudejaarsavond. Mark Rutte neemt intussen zijn rol als premier serieus. Zelfs als hij op een terrasje zit, laat het landsbelang hem niet los. Ik ben op dit moment aan het nadenken over het land. Nadenken over het land, dat zouden meer mensen moeten doen. De topmannen bij de ING-bank met staatssteun van de ondergang gered... waren het even vergeten. Ik heb toch de indruk dat hier... Balletje, balletje gespeeld wordt met het geld van de Nederlandse belastingbetaler. Voormalig minister van Financiën Wouter Bos tekende in der tijd voor de bonusafspraken. Maar dat was nog voordat Ronald Plasterk het financiële brein van de P van de A werd. Dus dat telt niet. Voortschrijdend inzicht blijft altijd lastig. Zeker als het over geld gaat. In Europa gaat het bijna nergens anders meer over. Voorzitter, het wordt steeds duidelijker dat we met het noodfonds het paard van Troje hebben binnengehaald. Een noodfonds, dat zouden wij persoonlijk ook wel willen. De politiekorpsen ook trouwens, want anders dan iedereen dacht... is er onder dit kabinet niet meer, maar juist minder geld voor de politie. In de grote steden betekent dat minder blauw op straat. Dus dat is een probleem en daarom heb je ook een minister... die de knopen doorhakt en dat ben ik... Wees het daarmee eens of niet, maar lekker duidelijk is het wel. De grote smurf als aanvoerder van alle andere smurfen. En dan heel erg een grote trom slaan, dan ben je bezig met smurfenpolitiek. Smurfenpolitiek in de schaduw van het grote buitenland past ons inderdaad bescheidenheid. Tros Radio 1. Het is bijna kwart over elf en u luistert naar Tros Kamerbreed... met vandaag aan tafel drie gasten van Stimmermans van de Partij van de Arbeid... Henk-Jan Ormel van het CDA en Bouter Koolmees van D66. Ja, we gaan natuurlijk zo uitgebreid praten over uh, de oorlog in Libië... en onze rol daarin. Maar eerst toch even over de mislukte evacuatie van uh, uh, de ingenieur die wij eigenlijk nog steeds niet echt uh, met gezicht uh, kennen... van Royal Haskoning, die op het strand van Zichten werd uh, uh, bevrijd, zal ik maar zeggen, opgehaald. Er zijn veel vragen overgesteld door de Kamer. En daar heeft het kabinet gisteravond laat weer opnieuw antwoorden opgegeven. Maar eigenlijk één vraag die wij toch steeds hebben... en niet echt heel goed vinden in die antwoorden is... als je zo'n belangrijke missie... Zo'n operatie, dat is een heel bijzondere operatie... wat in een hele kleine kring wordt uh, vastgesteld. Dat betekent dat er iets heel belangrijks aan de hand is. Een kwestie met een groot risico, maar met een groot belang. Is het bij u, uh, meneer Ormel, duidelijk hoe belangrijk die persoon was... om daar zo'n risicovolle missie voor op te tuigen? Nou, het was een uh, Nederlandse staatsburger die uh, op basis van uh, gegevens van uh, zijn bedrijf Royal Haskoning, in groot risico verkeerde. En dat bedrijf heeft dus aangeklopt bij de Nederlandse regering. In eerste instantie wilde deze meneer... die al twee jaar werkte in Certe... Uh, die, die zei van, nou, ik hoef niet geëvacueerd te worden. Maar het bedrijf vond dat uh, uitermate noodzakelijk. En ja, als uh, een bedrijf uh, vraagt om de evacuatie van een Nederlands onderdaan... en we zijn bezig met evacuatie daar... dan vind ik dat we dat als Nederland serieus nemen. Hebben. En dat heeft de regering dus ook gedaan. Uh, maar ja, het is, een, het, is, het is niet zomaar een evacuatie. Het is een, het is een operatie die uh, plaatsvindt in het kader... van de ministeriële kerngroep speciale operaties. Dat is echt uh, uh, high secret, uh, wordt dat afgesproken. Dus het gaat niet over zomaar iemand die geëvacueerd moet worden. Zomaar iemand die weg wil, die overigens naar later bleek... dan weliswaar misschien niet met de trein... maar toch op een andere manier ook het land had kunnen verlaten. Ja, nou wat dat uh, eerste betreft uh, is het zo dat die ministeriële kerngroep... meerdere malen bij elkaar is gekomen die week. Dat er meerdere evacuatie pogingen zijn gedaan voor andere Nederlanders. Het was een heel bijzondere situatie in Libië. En daarom werd die eh, MKSO, die ministeriële mm. kerngroep... bij elkaar geroepen, eh, een paar keer. Maar, maar wat, begrijp wat ik nou betreft... even, even, want u zei dat, dat, dat, dat, dat is dan misschien ontgaan. Er zijn meer pogingen geweest dat die, die helikopter van dat schip... had kunnen vertrekken om andere Nederlanders op te pikken op deze wijze. Ja, er is een andere poging gedaan. Dat blijkt ook uit de beantwoording, waarbij... ...die Helikopter uh, naar uh, zeg maar Libisch grondgebied uh, binnen is gevlogen, zonder toestemming van de Libische autoriteiten, maar waarbij een groep van zes Nederlanders geëvacueerd zou worden. Die waren niet op het afgesproken tijdstip ter plaatse omdat die door een wegversperring waren opgevallen. Oké, okay, maar uh, u herstelt u. <hijen> Maar in ieder geval, toen is de helikopter de zaken teruggevlogen. Maar voorafgaand aan die operatie is ook die ministeriële kerngroep geraadpleegd. U, u legt nu eigenlijk uit he, wat, er, wat er precies gebeurd is. Maar daarmee hebben we toch nog steeds geen antwoord op de vraag... hoe belangrijk was nou deze evacuatie? M meneer Timmermans, is u dat duidelijk geworden uit de beantwoording door het kabinet? Nee, nee de kernvraag is toch altijd, was het nodig, dit op dat precieze moment te doen. En daar krijgen we nog steeds geen antwoord op. Wat ik wel lees is dat men heeft besloten... nou ja, het schip ligt er nu. Het is licht. Hij is toevallig op het strand. Laten we het maar doen. Dat, dat is een van de antwoorden uh, uh, die er staan. En misschien is het zo plat. Ik weet het niet. Nou ja. Maar dat zal misschien in de discussie met de minister moeten blijken. Maar ik vind het nogal wat... dat als je eerst aan je inlichtingendienst vraagt... bij die eerdere poging Misrata. Je vraagt zijn er risico's en je wacht keurig het antwoord af: uh, dat antwoord komt: ja, er zijn risico's. Dank u wel, zegt de tromp. Dat is belangrijk dat we dat weten. Vervolgens bij deze operatie vraagt men weer aan de inlichtingendienst: zijn er risico's en dan wacht men niet eens het antwoord af. Ja, dat nou dat vrede. brengt ons dus tot de vraag... en we hebben daar ook even in defensiekringen over rondgevraagd. Daar zegt men hoe groter het risico wat genomen wordt... hoe belangrijker de persoon of de kwestie waar die persoon voor staat. Dus kennelijk was er met deze persoon echt iets heel belangrijks. Zelfs zo belangrijk dat men de rapportage van de MIVD... misschien niet eens heeft willen ja, maar, maar, afwachten. Wat wat u, wat u nu zegt, daar, daar ben ik het heel wezenlijk niet mee eens. Uh, iedere Nederlandse Ik verwoord staatsburger, even wat wij uit Defensiekringen ja, horen. Ja, maar goed, dat bestrijd ik dan. Iedere Nederlandse staatsburger is gelijk voor de wet. En als hij in een gevaarlijke situatie zit en hij is te redden of zij... Dan, uh, dan moeten we dat doen. Dat doen we ook uh, bij uh, iemand die we uit een brandend huis halen bij wijze van spreken. Maar als dit op grote schaal zo bekend wordt, dan zal, uh, zullen de helikopters van defensie regelmatig moeten uitvliegen waar eventuele Nederlanders zegt ik moet gered worden. En bovendien ja. blijkt nog steeds ja. nergens uit dat die man echt. Doet. Natuurlijk, je wil iedereen weg hebben uit uh, Libië op zo'n. Uh, en dan moet je ook als Nederlandse overheid alles voldoen om de Nederlanders daar weg te krijgen. Maar de vraag is of je de risico's die hier zijn gelopen... of die in verhouding staan tot het acute gevaar dat deze man gelopen zou hebben. Dat, en dat ja, komt niet uit. Dat, dat, dat, maar om dat nog even af te maken, u zegt de vraag is... Heeft u daar een antwoord op gekregen? Nee, dat staat dus, nog steeds dus, ook niet in die tweede brief uh, wordt dat uh, Dus het hele gemaakt. verhaal is nog niet verteld. Meneer Koolmees, ja. hoe kijkt u daar tegenaan? Ik, ik kijk daar hetzelfde tegenaan. Er zijn 124 vragen gesteld, er zijn antwoorden gekomen. Maar de cruciale vraag blijft nog wel van waarom moest dat zo snel uh, en waarom is niet de, de inlichtingendienst afgewacht? En wat was nou het belang van, om deze persoon zo snel van het strand te halen? De heer Ommel heeft natuurlijk gelijk dat we, als we de Nederlandse staatsbeurders uh, moeten beschermen, dat we dat moeten doen, maar niet hals over kop uh, ergens invliegen. Ja. En die vraag blijft staan. Nou, nou, nou, een, een, een, belangrijk, al, een belangrijk punt daarbij is, en uh, dat hebben we nog niet kunnen inzien, omdat dat uh, vertrouwelijk uh, ter inzage zal liggen voor uh, de woordvoerders. Dus dat gaat we maandag inzien. Dat is het rapport van het bedrijf Royal ja. Haskonings. Siemens. Want, uh, want uh, ik denk dat uh, uh, kijk dat we deze meneer uit de publiciteit houden. Ja, daar, daar heeft uh, Staatsburger ook zoveel mogelijk recht op. We hebben ook privacy-wetgeving. Maar dat bedrijf heeft een nadrukkelijk verzoek gedaan aan de Nederlandse regering om deze meneer te evacueren op basis van argumenten die zij hadden. En dat rapport, dat kunnen wij maandag inzien. Ja, Bent u het daarmee eens, meneer Timmermans, dat deze manier zo uit de publiciteit wordt gehouden... en zelfs ook eigenlijk bij het parlement wordt weggehouden. Dat is zijn wens. En ik vind dat we die wens moeten respecteren. Hij wil geen publiek figuur worden en die wens moeten we respecteren. Maar het kan natuurlijk wel dat we aan hem vragen... schrijf jij dan eens precies op wat je allemaal hebt meegemaakt. Dan dat we zou dat je wel mee. van hem willen weten? Dat zou ik van hem wel willen weten. En misschien staat dat ook in dat stuk van Haskoning... dat we nog maandag inzien. Maar dat zien we dan... Uh, maandag wel. Maar overigens ja. ben ik er niet van overtuigd... dat Haskoning zelf het initiatief heeft genomen hiervoor. Ik denk dat dat toch vooral een aanbod is geweest. En zo'n aanbod kun je als bedrijf nauwelijks weigeren. Maar goed, de baas van dat bedrijf uh, wordt geïnterviewd... door NRC Handelsblad vandaag. En is dankbaar. En uh, die is heel blij. En uh, hij zegt ook, <kliek> bij mijn weten hebben wij... bij mijn weten dus, hè? ik kan het ook niet weten... hebben wij geen spionnen bij Haskoning. Het blijft natuurlijk wel een hele groot vraagteken. En als dat stuk wat u maandag samen uh, te lezen krijgt, niet openbaar woord, dan blijft die vraagteken voor het publiek, voor ons, voor de burger, natuurlijk wel steeds bestaan. Dus... Ja, dat, dat is altijd lastig van uh, vertrouwelijke informatie... die je ter inzage krijgt als Kamerlid. Ja. Maar de, de kernvraag is inderdaad van... Uh, wat was de noodzaak om deze staatsburger te redden? Ook voor lessen naar de toekomst toe. Uh, u gaf zelf al aan van... Uh, moeten overal ter wereld uh, ieder moment helikopters ingevlogen worden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En het is wel van belang om met elkaar afspraken te maken... van ja, tot waar gaat uh, de bescherming van de Nederlandse overheid? Ja, dat stuk moet eigenlijk gewoon openbaar worden. Ja, dat bedoel woorden. ik eigenlijk. Maak van de namen zwart als het probleem dat is, maar geeft het aan de openbaarheid prijs ook omdat het kabinet zelf naar het stuk verwijst in de antwoorden die we krijgen. Ja, dan moet je dat stuk ook openbaar. Ja, kunt u vragen. aangeven hoeveel u van de waarheid inmiddels heeft gekregen van het kabinet? Noemen ze een percentage? Oh toch. Dat... Nee, daar kan ik geen percentage op zetten, wat ik wel... Maar eh, u noemt niet 100%. procent? Nee, niet 100% procent, omdat er nog steeds witte vlekken zijn in het verhaal. En met name de kernvragen zijn nog steeds onvoldoende beantwoord. En voor u, hoeveel procent zit u qua? Ja, eh, kijk, de Nederlandse regering die geeft antwoord op vragen die wij stellen. Nee, maar goed, We u hebben... snapt de bedoeling van mijn vraag. Dus geef daar eens een antwoord op. Hoeveel procent van de waarheid en het volledige verhaal hebben wij inmiddels boven tafel? Ik denk dat we bijna alles boven tafel hebben wat, wat de kant van de regering betreft. Misschien nog niet wat de kant van dat bedrijf betreft. Maar eh, ja, we kunnen het wel heel spannend maken met, spion spannend. met spionnen en weet ik wat. Maar eh, het, eh, het, wa het was een ontzettend moeilijke situatie op dat moment. Ja. Er werd gewoon gepoogd om een Nederlands staatsburger te redden. Meneer Koolmees, tot slot aan u. Uh, uh, uw partijleider, Alexander Pechtold, zegt... We, we willen eerst deze kwestie uit de wereld hebben... voordat we überhaupt gaan verder praten over deelname aan een no-fly zone... of andere acties die daar eventueel uh, uh, uh, zouden moeten. U, u, u, u steunt hem daarin natuurlijk. Wat ja, ja. stel je voor dat je daar dat tegen in zou gaan. Ja. Ja. Um, uh, dat wil ik toch ook nog even van u horen, meneer Thomas? Ja, Inmans. ik ben het daar zeer mee eens. Dus um, eerst moet dit afgekaart zijn voordat er verder gepraat gaat er worden? Er moet over geen de... schaduw meer hangen over de minister van Defensie voordat we de volgende stap zetten in die missie. De minister van Defensie zegt u, is het eigenlijk terecht dat alle pijlen zich nu op hem richten? Want dit was toch, wat hier gebeurd is, een beslissing van vier mannen. Namelijk Rutte, Roosentaal, Verhagen en Hans Hille. Ja, dat is waar, daar heeft u gelijk in. De minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de consulaire kant. Dus hij moet zeggen, het moet. En de minister van Defensie moet zeggen, het kan. Um, over dat het moet, zijn we nog uh, niet in alle duidelijkheid. En ook over het welkom zijn ja, we niet Maar de vraag van, van Margriet is: waarom richt u uw pijlen zo op Hans Hille? terwijl u ook nog drie anderen zou kunnen ja, noemen. Nou, daar, daar, daar heeft u gelijk in. En daar dus, moeten we zeker de minister van Buitenlandse Zaken ook in betrekken. Dat had ik ook erbij uh, moeten zeggen. Dus u heeft gewoon gelijk. Dus hij allemaal verantwoordelijk. Dus het ligt niet alleen Hans Hille nee. onder vuur, maar. Ja, ook de, de minister van Buitenlandse Zaken heeft dat uit te leggen, omdat de kernvraag was. Was deze consulaire operatie nodig? En dat is de verantwoordelijkheid primair dat, van de minister van de dat, Buitenlandse Zaken. Dat wil zaak. dan dus zeggen, meneer Koolmees, dat het dinsdag een heel spannend debat wordt. Want er gaat over vier personen besloten worden. Althans, vier ministers besloten nou, worden. Waarvan sowieso, één de premier. Het wordt sowieso een heel spannend debat. Ik denk, zolang die kernvraag niet beantwoord is, de kernvraag waarom uh, hebben we het gedaan? Uh, op die zondagmiddag. Uh, ja, blijven toch zoveel vragen in de lucht hangen? En uh, we staan voor belangrijke beslissingen hè? Over, over, over Libië, over uh, no flies over deelname aan na na NAVO-verband. Uh, zolang dat onduidelijk is en de vraag is: van, is er nou goed aangestuurd? Ja, uh, we willen eerst deze vraag opgehelderd hebben voordat we verder kunnen. Gaan. En meneer Ormel, aan u nog even gevraagd. Uh, uw uh, partijgenoot Hans Hille ligt onder vuur. Nou, uh, de, de, uh, Frans Zimmermans maakte nu een aantekening bij dat er ook nog drie anderen liggen. Nu dat er nog vind... vier onder vuur. <laughs> liggen vuur. De, maar dat, nee, maar dat vindt u ook, want het is misschien een beetje ongelijk verdeeld. Hè? Hans Hille is al bij. Bijna weggeschreven, terwijl toch uiteindelijk meneer Rosentaal is... buitenlandse zaken, die het verzoek indient aan de minister van Defensie... kunt u mij helpen om dit mogelijk te maken? Ja, er is natuurlijk een, uh, een belangrijk feit. Uh, er zijn drie uh, Nederlandse militairen gevangen genomen. Er is een evacuatie mislukt. De andere kant van het verhaal is wel van hoe zou de Kamer gereageerd hebben... als die man daar uh, op was gepakt en, en was doodgeschoten... terwijl er een verzoek lag van het bedrijf om die man te evacueren. Ja, maar nu, nu ja, gaat maar... u toch een klein beetje om de vraag heen die Kees stelt. Want de vraag is namelijk, is het terecht dat er vier ministers hiervoor ter verantwoording worden geroepen. We helpen u daarin een klein ah. beetje. In uw partijgenoot Hans Hille. Nou, het we vuur een, hoeft niet alleen maar op hem gericht wij, te zijn. Wij hebben een debat met, uh, met de regering. En er zullen vier ministers, waaronder de minister-president, zullen deelnemen aan dat debat. Ja, die dat weten we, we van de agenda. Maar die we hebben gaan... ook deelgenomen aan het, aan het MKSO. Aan, da, aan, aan dat, dat grote overleg. Uh, grote overleg. Uh, het is inderdaad, zoals collega Timmermans zegt, van, de kernvraag is eigenlijk van was de noodzaak er? Vervolgens hebben we ook vragen over de uitvoering van het besluit. Maar nou even to the point, is. als we het over onder vuur liggen hebben... als er dan iemand onder vuur ligt, dan zijn het er vier. Rutte, Verhagen, Roosentaal en Hillen. Dat is eigenlijk wat ik vraag. Ik vind het uh, onterecht om nu al te spreken over onder vuur liggen. Eh, we hebben een uh, incident gehad en wij moeten daaruit leren voor de toekomst. En wij moeten dat afronden in een politiek Maar debat. als we het over fouten hebben en zelden die gemaakt zijn... Of dat ja, er... dat is nog maar de vraag. Nee, dat is de vraag, dat zijn dus allemaal. Maar dan gaat, het om, dan gaat het om vier mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, of niet? De hele regering is uiteindelijk oh, okay. van voor. Maar, maar, maar het is, het is ja, maar het te is, vroeg om te spreken over ondervuren. ondervuren. Maar ik vind wel... Heer Ormen moet wel oppassen met wat hij suggereert... over uh, dat die meneer doodgeschoten had kunnen worden. Daar hebben we natuurlijk ook op doorgevraagd. En er is gewoon geen aanwijzing dat die man... levensgevaarlijke risico's op dat moment liep. Dus... Ja, u, moet, bedrijf, wel bedrijf, dat u, u moet wel oppassen dat u dat wel, ja. het bedrijf vond dat ja. hij daar weg moest. Dat begrijp ja. ik. Maar er staat nergens, hij werd met de dood bedreigd. En dat suggereert u nu wel een beetje. Dan moet u wel mee oppassen. Maar goed, dat u dat neemt is... een voorschotje op het, op het debat van dinsdag hiermee vast. Maar laten we het over uh, uh, Libië hebben. Althans, wat daar verder allemaal moet gaan gebeuren. Uh, gisteren werd duidelijk dat Nederland kan meegaan doen... met die NAVO-operatie in Libië. Welke bijdrage mag dat wat u betreft zijn, meneer Koolmees... als inderdaad dus de hele kwestie... over de evacuatie is afgerond. Als we dinsdag het debat hebben gehad... Precies. Ja, ik vind dat Nederland zijn verantwoordelijkheid moet nemen... in internationaal verband om uh, uh, dit te ondersteunen... en om de burgerbevolking te beschermen. Uh, ik, ik heb gisteren begrepen naar de ministerraad... dat er uh, wat, wat vragen heen en weer zijn gesteld... met waarnemend minister-president Verhagen... over wat nou precies de rol van Nederland was. Ja, maar, dat was een beetje verwarrend. Verhagen zei, we gaan niet bombarderen. Roosentaal zei eerder, nou, we gaan misschien wel bombarderen... want er komt misschien wel een no-fly-zone plus... Ja, Nederland gaat deelnemen aan die, die, die NAVO-missie met vliegtuigen, met een mijnenveger. Dat betekent dus dat je altijd uh, gevaar loopt. en Dat je uh, actief uh, inzetbaar bent om uh, te, te handhaven. Ja. En uh, ja, ik, voor mij is het ook een beetje nog onduidelijk wat dan precies de instructie wordt uh, aan de militairen. Is dat niet wonderlijk eigenlijk? Dat ja. dat, dat nog on onduidelijk is, meneer Timmermans? Nou, daarom is het goed dat we dat debat toch hebben over die artikel 100-brief. En daarom is waarschijnlijk die brief er ook nog niet, omdat ze zelf daar ook eerst 100% duidelijkheid over willen hebben. En ik vond het wel ongelukkig. Dat gisteren de minister van Buitenlandse Zaken onnodig verwarring heeft gezaaid. Want de afspraak met de Kamer is geweest: fly to fly, zoals dat heet, air to air. Dat betekent de Nederlandse inzet is alleen maar erop gericht vliegtuigen van uh, Gaddafi niet te laten vliegen boven Libië. En ja. niks meer dan dat. Ja, meneer Ormel, vond u dat ook een beetje ongelukkig? Die verwarring die daarmee is gezaaid? Ja, vooral ook omdat de situatie op de grond in Libië nogal verandert. Wij hebben nadrukkelijk, ik heb zelf ook gevraagd... om een no-fly, no-drive zone rond Benghazi. Omdat op dat moment de troepen van Gaddafi dreigden Benghazi in te nemen... en er een humanitaire ramp dreigde. De situatie op dit moment is totaal anders. En het lijkt wel of er zich nu een soort... Uh, stammenoorlog gaat ontwikkelen in uh, Libië. En dan is het nog maar de vraag hoe je daar als internationale gemeenschap mee om moet gaan. En dan zou het dus heel duidelijk belangrijk zijn dat Nederland daar duidelijk over is. Dat, nou, dat in elk geval duidelijk is wat wij daar wel en wat wij daar niet gaan doen. Ja, Nederland is duidelijk dat Nederland deelneemt aan de NAVO-missie. Maar we moeten ook in internationaal verband nadenken over wat er allemaal gebeurt. Wat de precedentwerking is van dit. Wat doen we bijvoorbeeld ten aanzien van de situatie in Syrië, die ook uit de hand aan lopen is. Daar mogen we ook wel eens aandacht aan besteden. En in hoeverre uh, kiezen we nu niet voor een bepaalde stam ten opzichte van een andere stam. Ja. Wat gaan we doen als internationale gemeenschap als uh, een deel van de Libiërs oprukt naar, uh, naar Tripoli en dat daar een humanitaire ramp ja, krijgt? Ja, maar geef, geef daar maar, want dat gaat natuurlijk dat, dat, dat bombarderen of niet bombarderen. Dat is natuurlijk, het gaat niet over zomerits, het gaat niet over het uitstrooien van pamfletten uit een vliegtuig, het gaat over leven ja. en dood. Ja. Dus de, de, hoe taxeert u dan zo'n verwarring, uh, door de minister van Buitenlandse Zaken? Nou, ik denk dat ik denk dat... dat uh, kijk, bombarderen, dat heeft hij gezegd... door aan te geven van, nou, wij willen volop meedoen. En daar moeten we dus als Nederland nog een goede discussie over hebben. Ik vind het begrijpelijk dat we in NAVO-verband meedoen... met, met die no-fly-zone, want dat is het mandaat van de VN-resolutie. Maar ik vind het op dit moment te ver gaan... om mee te gaan met de Coalition of the Willing. Want die is daar ook nog bezig. En dat is dus onder de leiding is... van Frankrijk, Engeland, dus België. Als, dus als uh, zo'n uh, F-16-piloot u opbelt en die zegt... mag ik bombarderen, ik zie iets heel naar, zo'n mensen te redden... dan zegt hij nee, dat mag nog niet. Die zal mij niet bellen. Nee, maar je snapt wat ik Maar ik snap wat u bedoelt. Ja. En daarom is het noodzakelijk om hier een goed debat over te hebben. Een echte artikel 100 debat. Dus u bent uh, nog niet zo ver over wel of niet bombarderen. Dank uh, zoals zo ik er nu over denk, denk ik dat wij niet moeten bombarderen. Frans Timmermans daarover, uh, die verwarring binnen dat kabinet, is dat niet wonderlijk eigenlijk op het moment dat je al bijna op het punt staat om daar mensen naartoe te sturen, dat eigenlijk binnen het kabinet nog geen overeenstemming is over wat wij daar precies wel en niet kunnen gaan doen? Nou ja, we weten niet eens of het een gebrek aan overeenstemming is, of gewoon onduidelijkheid over wat de NAVO uh, van plan is. Uh, het is voor mijn fractie, voor de Partij van de Arbeid fractie, wel essentieel dat er geen enkele onduidelijkheid over de afspraken bestaat... Want we hebben een hele lange geschiedenis uh, van wat dan in de uh, technische jargon mission creep heet. Dat je ergens aan begint en vervolgens stap voor stap in iets terechtkomt wat je nooit bedoeld hebt. En daar moeten we hier heel erg mee oppassen. Bent u daar bang voor? Ja, daar ben ik bij iedere militaire operatie uh, bang voor. Omdat iedere militaire operatie het in zich heeft mm. om dat pad uh, af te gaan. Omdat militairen de neiging hebben om ook te zeggen. Maar nu hebben we het volgende nodig en dan hebben we dat weer nodig. Mm. En voor je het weet zit je in de situatie waar je op die, niet terecht wil komen. Maar bijvoorbeeld op dat vraag van wel niet bombarderen. Uh, waar staat u dan? Nou, ik vind dat uh, vooralsnog voor Nederland geldt de afspraak die we met het kabinet hebben gemaakt. Onze vliegtuigen worden alleen maar ingezet om te voorkomen dat Libische vliegtuigen in dat lichtruim kunnen opereren. Waarbij ik wel moet aantekenen dat het ook uh, van onze kant eenvoudig gezegd is... maar dat ja. we natuurlijk als lid van de internationale gemeenschap... medeverantwoordelijk zijn voor wat andere landen daar op dit moment doen. En dat moet, daar moeten we niet naïef over zijn of ook niet, niet hypocriet over. Gaan. Ja, want dat klinkt wel een beetje hypocriet. Wij gaan daar niet zelf bombarderen... Ja. maar we gaan wel de vliegtuigen bijtanken die dat wel gaan doen. Meneer Colmees? Ja, daarom is het, het onderscheid ook heel lastig uh, te maken. Er ligt een VN-resolutie. Er ligt het uh, mandaat om de no-fly zone te bewaken. En tegelijkertijd zijn er een aantal andere landen... zoals de heer Orman zei, de coalition of the willing... bezig uh, om actieve gevechtshandelingen te doen. Vooralsnog is de afspraak met het kabinet, met de Kamer... dat de, het VN-mandaat wordt gehandhaafd. Uh, uh, en uh, dat is de stand van zaken nu, maar het is een heel schemerig gebied en daarom is het ook zo belangrijk dat er heldere instructies zijn ook naar de militairen Maar het probleem is dus niet tussen wel of niet bombarderen het probleem is dus of je precies kunt aangeven dat alles wat je doet alleen maar in het kader staat van waar de ja. VN je voor gemandateerd heeft en dat is de burgerbevolking beschermen hmm. als je die uh, die, die weg oversteekt en vervolgens gaat uh, aansturen op regime change... dan doe je iets waar de Verenigde Naties je niet een mandaat voor heeft gegeven... en daar mag Nederland ook niet aan meedoen. Ja. Nee, eens. En dat betekent dus ook jou, dat Orman. bij die no-fly-zone handhaven... dat dat geldt voor alle vliegtuigen, ook van de rebellen. Ja. We kiezen geen partij. Wij, zijn, wij doen daar aan mee om humanitaire redenen. Ja. Toch is het wel lastig, want er is nu heel veel aandacht geweest... voor Egypte, voor Tunesië, voor Libië nu natuurlijk... Maar in Jemen, in Syrië, in Bahrein wordt elke dag geprotesteerd. Daar treden de regeringen hardhandig op. Dat zien we ook elke dag op de televisie. Zou de internationale gemeenschap ook niet daar meer aandacht ja. voor moeten ja. hebben? Ook daar niet meer moeten... U zegt meteen, ja meneer Orman, maar op ja. welke manier dan? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, Syrië... Uh, waar nu uh, in, in een stad helemaal in het zuiden. Uh, een aantal mensen zijn doodgeschoten. waar onrust is. Uh, moet uh, de internationale gemeenschap proberen te voorkomen. dat dat verder afglijdt. Hoe? En, moet, en moet in. Nou, we hebben bijvoorbeeld. Uh, afspraken uh, te maken met Syrië. over een associatieakkoord. tussen Syrië en de Europese Unie. Wij moeten heel duidelijk maken. dat Syrië toch echt werk moet maken. van hervormingen. van meer democratie. van meer. Uh, van opheffen van de noodtoestand, van het vrijlaten van politieke gevangenen... willen zij verder gaan op hun weg op samenwerking met de Europese Unie. Maar de, de uitdaging nu is dat, dat, is dat je voor het eerst in de geschiedenis... die Veiligheidsraadsresolutie 1973... de hele wereldgemeenschap uh, op één lijn hebt. Uh, ja, wij willen voorkomen dat die uh, dictators en bevolking uitmondt. Dat is een goede eerste stap. Maar essentieel is dat je bij de volgende stap... probeert die hele coalitie bij elkaar te houden. Omdat je in een traject zit dat 20 jaar gaat duren... in die ontwikkeling in de Arabische wereld. Als je dan nu te snel als Westen zegt... en dit moet nu vandaag in Syrië gebeuren... waardoor die internationale samenwerking uit elkaar spat... en dat dreigement is reëel... dan verspeel je de winst die je tot nu toe geboekt hebt. En dan gaat iedereen in de Arabische wereld weer zeggen... kijk, daar komen de Amerikanen en hun bondgenoten weer... met hun imperialistische, door olie gedreven... Oorlogen. Dus dan vecht de urgentie die ik ook voel om iets te doen in Syrië... met de noodzaak om zoveel mogelijk die coalitie bij elkaar te houden. En dat is ja, in de internationale politiek altijd een rommelig iets. Dan hebben we het dus gehad over het Midden-Oosten... maar dan zien we op televisie ook beelden van bijvoorbeeld Ivoorkust, waar ook een miljoen mensen op de vlucht zijn. Een miljoen uh, uh, ja, gewone burgers waar ook op geschoten wordt dan vraag je je toch ook af, moet ook de VN daar dan niet naar kijken? Want u zegt oliegedreven oorlogen. Ja, ja, dat, dat, dat ligt dat, bij die voorkomst dan weer net anders. Dan, ook, ook weer niet helemaal. Nee. Want West-Afrika is de, in, immers, uh, inmiddels ook een belangrijk oliegebied. Ook een van de redenen waarom de spanningen daar oplopen. Gelukkig is daar ook wel zo dat, dat Afrika zelf steeds meer in staat is om daar enige uh, verantwoordelijkheid uh, voor uh, te dragen. Maar in situaties waarom? van burgeroorlog, die nu ook in uh, uh, dat land dreigen, die dreigen, is het voor de internationale gemeenschap altijd razend gecompliceerd om snel in actie te komen. Ik hoop dat de VN, dat Europa en Amerika ertoe kunnen bijdragen, dat de Afrikaanse Unie, Afrikaanse landen zelf de verantwoordelijkheid gaan dragen om hier een positieve rol te spelen. He, Wouter Koolmees? Ja, Ik sluit aan met de woorden van de heer Timmermans, omdat het hele moeilijke uh, kwesties zijn. Uh, wat, wat inderdaad heel belangrijk is om te benadrukken, is dat er nu die VN-resolutie ligt, uh, die een duidelijke internationale uitspraak doet over het beschermen van burgerbevolkingen. En uh, uh, ja, er blijft elke keer bij elke situatie weer afhankelijk, hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat invullen? En de heer Orban gaat het ook aan, dat kun je ook via de diplomatieke weg doen. Ja. Uh, je kunt druk uitoefenen. Ook bij Libië is het begonnen met diplomatieke druk. En met het bevriezen van tegoeden. Nou ja, uh, dat kan uh, dit soort landen natuurlijk ook gebeuren. Ja. Ik, ik ben het met Timmermans eens dat het allemaal heel broos en heel complex is. En uh, te midden van alle ellende zie ik toch ook duidelijk winstpunten. Het feit dat de Arabische Liga nu deze acties gewoon steunt. Tegen een dictator die zich keert tegen zijn eigen volk. Dat is in de 66-jarige geschiedenis van de liga nog nooit gebeurd. We zijn al meer in contact met elkaar dan ooit in het verleden. Geldt hetzelfde voor de Afrikaanse Unie. Die nu een bemiddelingspoging gaat ondernemen in Libië. Dat is, dat is gewoon winst. Dat, dat die landen, dat die organisaties zich hiermee bemoeien. En zo moeten we omgekeerd ook bemiddelend uh, behulpzaam zijn. En voortouw laten nemen door de Afrikaanse Unie. Ten aanzien van de situatie in Ivoorkust? Nou, u geeft zelf al aan, we moeten behulpzaam zijn. Het, het, het, de hele situatie in de wereld is de afgelopen maanden... Uh, onvoorstelbaar uh, anders geworden... Uh, uh, uw minister uit het CDA, Hans Hille, staat voor een, uh, een uh, enorme taak... namelijk om 1 miljard te bezuinigen op zijn defensiebegroting. Ja. Er lag daar al erg verscholen een tekort. We hebben hier vaak mensen aan tafel gehad die zeiden... dat militairen op de Veluwe moeten trainen op Gimpies... omdat ze door de schoenen heen zijn. Uh, materialen zijn helemaal opgebruikt. Er staan F-16's uh, uh, uh, aan de grond omdat die nog gerepareerd moeten worden... Als je dan ziet wat wij in het buitenland ook willen... en waar u van de week ook over gaat praten, Libië betreffende... is zo'n bezuiniging, kun je daar een minister nog wel mee opzadelen? Dat is verschrikkelijk moeilijk. En dat is een afspraak die we gemaakt hebben... omdat we vinden dat dat enorme overheidstekort... dat dat teruggedrongen moet worden, dat moet mede door Defensie gedragen worden. Als het aan andere partijen lag... dan zouden de bezuinigingen op Defensie nog vele malen groter zijn geweest. Welke bedoelt u dan? Nou, Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Waarmee het en, maar gezegd is. Ja, en, en dat, uh, het, het feit dat, uh, dat dit kabinet toch deze bezuiniging doorzet... dat vind ik uh, moedig, maar Maar laat tegelijkertijd... ik in de reden vallen. Het is misschien ja. een beetje onbeleefd, maar gewoon voor de duidelijkheid. Iedereen die snapt, wij willen participeren op het wereldtoneel. Dat kost geld en wij kunnen als Defensie bijna niet veel meer opbrengen. Vindt u dat die 1 miljard bezuiniging gewoon staat en kost wat kost gehaald moet worden? Die 1 miljard staat, die moet gehaald worden. Dat is een afspraak die gemaakt is in het regeerakkoord. Tegelijkertijd betekent dat wel dat we dus intensiever zullen moeten samenwerken met andere Europese landen, met NAVO-partners. En dat, dat we veel meer gezamenlijk, dat we nee. niet meer alles kunnen. Uh, de tijd van de kaasgaven is voorbij. Dus die 1 miljard die gaat er gewoon doorkomen? Ja, wij hadden is. ook een bezuiniging op, op defensie ingeboekt in ons verkiezingsprogramma. Uh, en ik denk inderdaad dat je door samen te werken, door gezamenlijk op te trekken, door je materieel uit te wisselen, best ver kunt komen. Maar de verantwoordelijkheid blijft natuurlijk wel, ook bij de minister van Defensie, van: kan mijn apparaat dit aan? En uh, kunnen we deze stap wel zetten? Ja. En uh, voor elke missie, voor elke afweging die wordt gemaakt, zal de minister van Defensie die afweging moeten maken en moeten zeggen: kan, kan mijn mijn defensieorganisatie dit aan. Ja, Frans Timmermans? Maar, maar, maar uh, kijk, er is geen sector, als je het op Europese schaal bekijkt... waar zoveel belastinggeld wordt verspild als de defensiesector. Omdat Europese landen te veel van dingen hebben die ze niet nodig hebben... en te weinig van middelen die ze wel nodig hebben. Te veel doublures hebben. Dus alles spreekt ervoor dat je dat op Europese schaal organiseert. Eens. Dan kan je met die bezuiniging toch nog een slachtkrachtige defensie hebben. Maar dan moet je ook realiseren dat dat betekent... dat je ook wat betreft de buitenlandse politiek... Mo zult moeten opschalen. Ja. Want als je van elkaar afhankelijk bent... zul je ook samen moeten optreden. Dan kun je niet meer al die beslissingen alleen nemen. En dat is een politieke stap die dit kabinet niet durft uh, te nemen. En daar zullen we ook als Kamer serieus over moeten praten... omdat nou, dat... dat wel de consequentie is van een gezamenlijke Europese uh, defensieinspanning. Ja, daar ben ik niet met u eens. Wij staan volop achter de ontwikkelingen in de EDO bijvoorbeeld... de Europese ja. dienst voor <kijf> de diplomatieke dienst. Uh, het is meer dat Europa nog te verdeeld is. Kijk maar naar de crisis waar we nu in zitten... en hoe bijvoorbeeld aan de ene kant Duitsland zich onthoudt... en hoe aan de andere kant Frankrijk een voortouw neemt. Daar, uh, dat ligt mijlenver uit elkaar. Wij zullen als Europa veel meer met één stem moeten spreken... in ons buitenlands beleid. Onze regering is daarvan overtuigd. Oké. Okay. Uh, binnen Europa met één stem spreken. Uh, uh, dat is ook het onderwerp waar we het nu over willen gaan hebben. Namelijk de afgelopen Europese top. Waar toch vergaande stappen zijn gezet... voor meer economische samenwerking. Uh, ik was daarbij toen journalisten gisteren aan Mark Rutte vroegen... meneer Rutte, daar staat hier groot op het gebouw van de Europese Commissie... dat we voor een sterker, meer... Economisch bestuur zijn. De minister of de premier van, uh, van Duitsland had het ook gezegd. We zijn nou meer die kant uit. En toen zei Mark Rutte, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Daar voel ik niet voor. En dat gebeurt ook niet. Worden wij, meneer Ormel, niet een beetje voor de gek gehouden? Door wie? Door de premier. Wij gaan steeds verder naar uh, beslissingsbevoegdheid van die Europese Unie... over ons budget, over onze begroting, over onze economische plannen. plannen. Maar het kabinet doet steeds alsof dat niet zo is. Er zijn uh, afspraken gemaakt uh, in een uh, Europees concurrentiepact... waarbij het heel nadrukkelijk zo is dat wij veel meer preventief... dus van tevoren kijken bij elkaar van doen we het goed... Uh, waarbij het van belang is dat de landen die het goed doen de norm zijn, onder andere Nederland, en waarbij andere landen zich daaraan hebben aan te passen. Het betekent dat als je door het ijs zakt, als je het helemaal niet goed doet, dan gaan andere landen over je schouder meekijken. Ook niet eerder dan dat. En dit is een versterking van de euro, en dat is in het belang van Nederland. Maar goed, meneer Koolmees, u heeft daar afgelopen week ook uitvoer over gedebatteerd, onder andere met de premier... Um, Geven wij uiteindelijk toch wel degelijk meer mogelijkheden aan Brussel, aan de Unie, als het gaat over ons economisch bestel? Ja, en dat is ook goed. En waarom uh, zegt die premier dat niet echt eerlijk? Nou, omdat er in de Kamer een, een hele grote uh, groot zet aantal is wat heel erg eurosceptisch is en uh, uh, niet mee wil gaan in de beweging richting meer Europa. En uh, we hebben uh, de economische en monetaire unie nu een jaar of twintig. De monetaire kant, dus de Europese Centrale Bank... het rentebeleid, uh, inflatiebeleid, dat is allemaal geharmoniseerd. Dat werkt heel goed. Alleen de economische kant bleef nog elke keer achter. En met het pact wat nu op tafel ligt, uh, wordt daar een grote stap in gezet. En dat juich ik ontzettend toe. Want alleen daarmee kun je de eurozone bij elkaar houden... en kun je ervoor zorgen dat de eurozone concurrerender blijft. En uh, als we dat niet zouden doen, dan, dan, dan dreigt er een scheuring in de euro. Dat is voor ons land, als kleine e open economie... afhankelijk van de handel, afhankelijk van de euro... is dat echt een groot risico. Eigenlijk zegt u wel dat Mark Rutte... Uh, u als parlement en ons als burgers een beetje in het ootje neemt. Nou, we hebben twee keer een discussie gehad de afgelopen twee weken in het parlement over dit, uh, over dit woordenspelletje, zoals wij het genoemd hebben. Uh, ik geloof dat uiteindelijk de, de, de woordkeus van de heer Ormel was uh, we dragen geen soevereiniteit over, maar bevoegdheden. Ik, uh, ik weet, weet niet zo goed wat het, wat het verschil is daarin. Maar uh, als je die de, de teksten leest, dan blijft er heel veel mistig. Maar als je gewoon ziet welke beweging er wordt gezet uh, een beweging naar meer economische coördinatie en meer zeggenschap in Brussel over uh, uh, dat landen uh, een economisch beleid beter op elkaar af moeten stemmen. Ja, dan kan ik niet anders conc concluderen dan dat dat er gebeurt. En, ja. Maar ja, als je er als, je er als, als jurist ja. tegen aankijkt, uh, is er geen sprake van soevereiniteitsoverdracht. Uh, omdat er geen wijzigingen in de verdragen plaatsvinden die. Uh, meer uh, macht aan uh, Europa geven. Dat, dat uh, voor zijn vooropgesteld. Tegelijkertijd is de realiteit wel zo... dat onze nationale speelruimte... of we dat nu afspreken of niet... Kleiner wordt, voortdurend ja. kleiner wordt. Dat zie je nu ook aan Portugal. Dat uh, men weliswaar daar een regeringscrisis kan uh, veroorzaken... en kan zeggen we willen van die bezuinigingen af. Maar welke regering daar ook komt, zal gewoon aan die spelregels moeten voldoen. Dat is een economische noodzaak. En ja. dat geldt ook voor ons land, dat geldt voor Duitsland ja. en andere landen. Maar... Dus je moet niet een schijndiscussie voeren... Uh, alsof hier niet wij steeds strakker in een... In een uh, gezamenlijke losbestemming terechtkomen, want dat is economisch gewoon zo. Is inderdaad zo. Nou ja, om het concreter te maken, uh, meneer Timmermans zegt, er worden geen nieuwe verdragen gesloten. Dat klopt. Maar het Stabiliteit en Groeipact, uh, dus het pact wat regelt dat we maximaal een tekort mogen hebben van 3%, en maximaal een schuld, een overheidsschuld van 60% mogen hebben, wordt aangescherpt. En daar komen ja, dat is een beetje technisch. Maar daar komen de macro-economische one komen daarbij. Dus als Precies. landen uit de pas gaan lopen, dan wordt er een ja, ingegrepen. Dan wordt er ingegrepen, dan moet er een plan komen. Terecht. Dat is toch terecht? En, en je kunt, ja, maar, je kunt, je kunt maar meneer het Orman, heel, wacht, even, wacht, het u zegt dat, nee, wacht even. U zegt dat is terecht. Dat betekent dat er iemand ingrijpt. Namelijk in onze nationale bevoegdheid. Niet in toch? onze, als wij het goed doen. Ja, maar ik heb Kijk, het als wij het slecht doen. Niemand komt aan de manier waarop wij onze lonen regelen of onze pensioenen regelen. Daar komt niemand aan. Als wij maar binnen de bandbreedte blijven, van niet te veel overheidsschulden, nee, eh, niet te veel begroting. Maar een land dat, dat wel doet, neem hè? bijvoorbeeld Griekenland, ja. wat dat slecht doet. Uh, wat dus ook gevolg heeft voor onze euro... dat wij dan zeggen... jullie mogen wel geld lenen van ons om bovenop te komen... maar dan moet je wel, moet je wel ingrijpend zaken veranderen. Hmm. Dat vind ik een goede zaak. Maar ja, meneer dat is Ormel, belang. het zou toch ook een situatie kunnen zijn... waarin Nederland het slecht doet? Dat kan. En dan maar, wordt er dus kan. ingegrepen. Ja, maar als dat zo is... Hè? als Nederland... Uh, de begroting loopt helemaal uit de klauw. Stel, we hebben een, een kabinet die uh, de boel de boel maar laat. Nou, dat loopt helemaal uit de klauw. Als... Europa dan niet ingrijpt, dan doet het IMF het wel. Want dan zullen wij moeten lenen op de kapitaalmarkt. En dan kunnen wij niet meer tegen lage rente lenen. Dan neemt die rente toe, toe, toe. Nou, dan moeten we aankloppen bij het IMF. Nou, dan zijn we ook uh, soevereiniteit. Maar, Ik maar vind dat politieke partijen de verantwoordelijkheid hebben... om veel duidelijker tegen de Nederlanders te zeggen... mensen... We denken soms wel dat we enorm veel speelruimte hebben, maar om economische redenen, om de globalisering, om de schaalvergroting, die ruimte hebben we niet. En het is verstandig dat we die ruimte niet hebben, want het disciplineert vooral die andere landen u, u, die zich op dit zegt, moment. U zegt, meneer Timmermans, niet... uh, u, u vindt het verstandig om dat tegen de burger te zeggen. Ik, maar omdat, u het mensen om de, zou u het aandurven om de burger er zelf ook iets over te laten zeggen? Bijvoorbeeld in een referendum? Uh, maar waar moet de burger dan precies iets over zeggen? Uh, want dat begrijp ik, ik weet waar u op doelt dat is het voorstel uh, van de en de SP om hier een referendum over te houden. Mijn eerste vraag was meteen waarover dan precies? Mij wordt dat niet duidelijk. U wordt dat niet duidelijk? Ja, Ik vind, ik vind, het, zelfs, uh, ik, ik vind het zelfs niet eerlijk als je alleen maar tamboureert op uh, anti-Europa-gevoelens en niet zegt wat de gevolgen zijn. Wat zijn de gevolgen voor Henk en Ingrid als wij uit oh, de Oh, u Europe kent stappen? ze ook inmiddels. Ja, en zelfs Tante Stella met haar huisje aan de Costa. Het is allemaal verweven met elkaar. En. Wat zijn de gevolgen voor het pensioenfonds van Henk... voor het huis van Tante Stella, voor de jurk van Ingrid... als wij heel stoer gaan zeggen van de gulden terug... en we trekken ons terug in Nederland... en we trekken ons niks meer aan van Europa? Nou, u, Die u, gevolgen zijn groot. U stelt het nou vrij negatief, maar je zou ook kunnen denken... We, we informeren de burger zodat de burger ook beter weet... wat er gaande is, wat er aan de hand is... en we leggen het de burger voor. Meneer Colmees, u bent van D66. Daar kunt u toch nauwelijks tegen zijn? Daar ben ik ook helemaal niet tegen. Maar dan moet je wel beginnen met eerlijk Zegt wat je aan het doen bent. En, dat, en, en daar begint het, daar gaat het ontbreekt al. Ontbreekt het daar aan. Ja, daar ontbreekt het al aan. Als je niet eerlijk zegt van we hebben heel veel van onze welvaart aan Europa te danken. Ja. We zitten in een, in een Economische en een monetaire unie. We hebben een Europese centrale bank die onafhankelijk is. Als je dan niet eerlijk zegt van nou ja, we zijn nu bezig met een verdergaande harmonisatie van ons economisch beleid. en dat is goed voor uh, de pensioenen van Henk en uh, voor de, het de, de, de, de, de, de, de, de, de huis van de, de tante Stella. Uh, uh, en dat is goed. Dus op de lange termijn levert het ons welvaart op en, en, en stabiliteit. en dat is voor de hele eurozone positief. Als je dat zegt, dan kun je daar een discussie over voeren. Maar nu Helemaal blijft de discussie nee. hangen op. ja, geven we nu wel of niet zo over ja, en Brussel. daarin zou dus bijvoorbeeld premier Rutte ook duidelijker moeten zijn. Ja, dat vind ik wel. En ik vind ja. dat er een, een woordspelletje wordt gespeeld, een soort verstoppertje wordt gespeeld, uh, terwijl er best wel belangrijke uh, uh, beslissingen worden en, genomen. En het leidt de aandacht af aan de Van grote stemmen. economische keuzes die je daarbij maakt. Want daar zit natuurlijk een hele wereld achter van wat wil je nog met een welvaartsstaat, uh, hoe uh, wil je de belastingen regelen... hoe ga je bedrijven belasten in de toekomst. Die hele discussie moet wel onderdeel zijn van hoe we onze samenleving in de toekomst willen organiseren. En als je die discussie ontloopt, dan gebeuren er dingen gedreven misschien door een neoliberale agenda... die niet uh, in het belang zijn van dit land en zeker niet van Henk en Engel. Maar als dan bijvoorbeeld uh, de premier zegt uh, na afloop van zo'n Europese vergadering... Uh, ik heb helemaal niks te maken met het feit dat iedereen roept... er moet meer economisch bestuur komen. Hoe taxeert u dan zo'n opmerking? Ja, ik denk dat hij daar uh, probeert uh, de gedoogpartner mee uh, gerust uh, te stellen. Um, ik hoor uit uh, uh, Brussel dat uh, men uh, uh, de opstelling van onze premier... Uh, constructief vindt uh, in het uh, overleg. En dat men te spreken is hoe hij dat uh, benadert. Dus ik denk dat er een lichtelijk verschil is tussen wat hij daar zegt... en wat hij in uh, de vergadering Er zijn er twee. Er zijn twee premiers. Een premier in Brussel en een premier in Den Haag. Nou ja, wat ik dus hoor uit Europa... is dat men uh, over zijn opstelling... zijn constructieve opstelling... ook ten aanzien van uh, deze economische uh, kwesties... Uh, positief oordeelt. Meneer Orwell, nou, u zei net... je moet inderdaad eerlijk zijn tegen de burger... over wat ja. we aan het doen zijn. Ja. Maar vindt u dan de premier eerlijk? Ja, ik, als ik de premier hoor... we hebben een debat gehad deze week... Dan slaat hij ook in Den Haag een duidelijk pro-Europese realistische toon aan. Uh, als ik D66 hoor, ja, die is... Ik, ik heb Alexander Pechtold af en toe hyper-eurofiel genoemd. Uh, die is wel heel erg pro-Europa. Is dat een compliment of juist een beleving? Misschien voor sommigen is dat een compliment. Maar ik, u ziet ik, het als een ziekte? Nee, ik ben oh. ook pro-Europa. Het CDA is een pro-Europese partij. En wij zien nadrukkelijk... dat willen wij onze specifieke Nederlandse identiteit behouden... dat wij dat ingebed in een sterke Europese Unie... veel beter kunnen dan wanneer we ons verschansen achter de dijken. Waarbij je altijd uh, alert moet zijn... dat verschillende mensen verschillende motieven hebben... om pro-Europa te zijn. Nelly Kroes heeft daar een ander motief voor... dan uh, iemand van mijn partij uh, bijvoorbeeld. Dus, dus dat pro-Europa zijn, dat kan ook gemotiveerd zijn door het willen liberaliseren of het ja. willen uitkleden van de verzorgingstaat. Maar je kunt is net zo goed pro-Europa pro zijn en zeggen we willen juist de verzorgingstaat versterken in de toekomst. En daar hebben we Europa ook bij nodig. En, en daarom het is het ook is. dat het een Europees parlement is en, uh, die ook uh, democratisch gekozen is en toezicht houdt op de ontwikkelingen die, die daar plaatsvinden. Uh, het, het cruciale punt is dat je we ze hebben een stap gezet in uh, begin de jaren negentig met het Verdrag van Maastricht en met het Verdrag van Amsterdam richting die economische en de monetaire unie. En wat je nu hebt gezien de afgelopen jaren... is in 2003, 2004 Duitsland en Frankrijk... hielden zich niet aan de afspraken die toen zijn gemaakt. En hielden zich niet aan het Stabiliteit en Groeipact. En als gevolg daarvan is er, is er wantrouwen en onrust ontstaan. Uh, nou, nu zien we Griekenland, nu zien we Ierland... nu zien we Spanje, Portugal... allerlei discussies op de financiële markten. Als je niet helder kunt aangeven... we gaan dit oplossen, we gaan dit gezamenlijk oplossen... en iedereen houdt zich aan dezelfde spelregels... dan, dan blijft die onzekerheid in de markt. En dat kunnen we juist nu, na zo'n forse financiële crisis... niet gebruiken. En daarom is het is ook heel goed dat je gewoon helder aangeeft dat het gebeurt. Maar ook dat het goed is dat het gebeurt. Ja, ja. Dat, ja dat, dat gebeurt er weinig. Met andere woorden, zo'n zo uh, naast die monetaire unie is die route op weg naar zo'n politieke unie, wat toch een beetje het gevoel was naar de afspraken uh, uh, gemaakt gisteren. Dat is onvermijdelijk. Zie ik ja, om... Nou, nee. kijk, wat je ook ziet... dat is een groeiende invloed van de nationale parlementen... op wat er in Europa ja. gebeurt. We vergaderen wekelijks in Den Haag... over afspraken die in Brussel worden gemaakt... door onze ministers. We sturen ze met boodschappen mee naar Brussel. En wat dat betreft beïnvloeden wij in Nederland... in ons nationale parlement ook al wat er in Europa gebeurt. Maar, maar dat, dat vind ik een goede zaak. Er komt helemaal geen politieke unie van Europa. Daar geloof ik helemaal niet in. Wat wel zo is, als je naar de Nederlandse economie kijkt, die is zo verweven met de Europese economie. Die is zo totaal verweven ja. met de Duitse economie. Dan is het toch logisch dat je op economisch terrein een naar elkaar toegroeien zult zien van die landen. Dat, dat tegenstrijdig economisch ja. beleid met één markt is onzinnig. Een ja, aanvulling daarop, al jaren voeren we gezamenlijk milieubeleid. Milieubeleid is altijd, gaat altijd over de grenzen heen, vervuiling, dus dat moeten we Europees coördineren. Dat hebben we al gedaan. Dat hebben we ook bevoegdheden overgedragen aan Europa. Hetzelfde geldt voor asielbeleid. Daar is iedereen het over eens. Europa is één markt en alle grenzen... Uh, zijn kwetsbaar. Dus daarom voeren we een gemeenschappelijk uh, uh, asielbeleid. En voor het economische en het monetaire beleid moet dat ook gebeuren. En uh, uh, zeker als je wil profiteren van, van, van de groei van Europa en van de welvaartsontwikkeling. Uh, maar het betekent niet dat het niet, dat er niet uh, totaal uh, dat het een eenheidsworst nou, nee. wordt. Helemaal nee, niet. Nee, nee, en nee, daar nee. moeten mensen ook niet bang voor zijn. Precies. Wij kunnen onze specifieke Nederlandse eigenheid gewoon vasthouden. Sterker nog, dat kunnen we beter als we economisch goed staan. En dat kunnen we alleen maar als we in sterke Europese Unie meedoen. En als de, sterk, als de Europese Unie ook sterk zelf is en, ja. en stabiel blijft. Toch, toch meneer Ormel, uw gedoogpartner denkt daar heel anders over. Ja, die gedoogt ons op dit punt absoluut niet. En uh, die is uh, op dit punt duidelijk een oppositiepartner. Of u... geen partner, een oppositiepartner. Ja, ik net zeggen, dat is ja, geen partner ja, nee. meer. Is, is, doet u pogingen om hen te overtuigen? Of zegt u, dit is ook iets, uh, hier zijn we het over eens... dat we het hier hardgrondig over eens zijn? We zijn het hier hardgrondig over oneens. En we gaan hier ook over met elkaar in debat in de Kamer, zoals het hoort. Maar vindt u het lastig dat met name op dat gebied... waar wij allemaal elke dag mee te maken hebben... namelijk inderdaad die Europese economie... maar ook gewoon de inzet van onze militairen in Libië... dat dat allemaal punten zijn die uw gedoogpartner niet wil? Uh, natuurlijk is dat lastig. Aan de andere kant geeft dat wel veel meer invloed aan het parlement... En maakt dat het werk in het parlement veel interessanter. En moeten we veel meer op basis van onze eigen uitgangspunten... tot afwegingen komen. Dat, dat doet de oppositie, dat doen wij. En uh, ja, dat is, dat is lastig. Het is ook de uitkomst uniek. is ongewis. Ja, maar het is uniek minderheidskabinet. Dat ik, hebben, vind het, ik vind het heel begrijpelijk Frans, en natuurlijk... dat mensen in Nederland denken... ik wil dat buitenland niet iedere dag op mijn bord hebben. Mm. Ik wil dat Europa niet op mijn bord hebben. Ik wil gewoon mijn land houden zoals ik het graag heb. En politieke partijen spelen daarop in. Dat is logisch en natuurlijk. Maar vroeg of laat zullen Nederlanders zich realiseren... dat dat buitenland niet buiten te houden is. In die zin dat wij onze invloed moeten aanwenden om het zo te vormen... dat juist dat wat wij dierbaar vinden en koesteren ook behouden blijft. Ja. Dat kan je niet door met je rug naar de wereld te gaan staan. Daar is de wereld te belangrijk voor. Oké, okay, nou, uh, het buitenland is niet buiten te Mooi, houden. We da daarom hebben we het er ook over gehad, meneer Koolmees, vandaag. Dat klopt, hè? Dat klopt, ja. Oké, okay. nou, uh, we zitten er doorheen. Uh, nog even de, in één seconde de vraag aan u gesteld, meneer Ormel. Op wie heeft u gestemd voor het voorzitterschap van het CDA? <laughs> ik moet nog stemmen. Uh, uh, ik heb nog keuze uit twee. Ja, dat weet uh, ik. Of wie? Ja, ik ben... Ik ben uh, een van de 69.000 leden en ik uh, hou die stem uh, voor mezelf. Wat God, geheim. Wat is, we hebben nog, nog, nooit... we, toch nog wat ja. geheim. we hebben ja. nog niemand uit uw fractie gesproken die het durft te zeggen. Goed, daarmee uh, is onze uitzending beëindigd. Dank voor uw komst, Frans Timmermans, Henk-Jan Ormel en Wouter Koolmees. Wilt u meer achtergronden over ons programma? Kijk even op onze site, trotskamerbreed.nl. Kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending: Roelien Axe, Lisbeth Witteman, Bert de Roy. Techniek was in handen van Nico Verhoog. Straks NOS met het nieuws en daarna Argos onder meer over Borselen. Tot volgende week. Dag.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 Van alle kanten. Stam.nl, goedemiddag.